Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 6 uur. Oh, Peters met het NOS-journaal. Op verschillende plekken in het land zijn problemen ontstaan door flinke windstoten. In Scheveningen werd een Mandel-evenement afgelast vanwege het slechte weer. Gisteren werd al aangekondigd dat een paar afvaarten naar Schiermanlijk Oog uit zouden vallen vanwege voorspelde hoge waterstanden. Langs de A28 bij Spier is een geluidswal deels ingestort. Schiphol schrapte vandaag meer dan 100 vluchten vanwege het slechte weer. In Parijs is het aantal arrestaties bij demonstraties van gele hesjes opgelopen tot zo'n 600. Het is al de hele dag onrustig. Nu en dan zijn er schermutselingen met de politie en er zijn enkele auto's in vlammen opgegaan. In heel Frankrijk doen ruim 30.000 mensen mee aan de gele hesjesprotesten. Ook in Nederland is op een aantal plaatsen gedemonstreerd, maar de aantallen de deelnemers waren laag. In totaal hadden zo'n 600 mensen de moeite genomen om met een geel hesje aan actie te gaan voeren.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met men. men nu entertainment for you. Zat vol met visite, Kistel kwam met kuivje. Wie had dat gedacht? En keren met de kikker, met die jongvrouwen pikker. Dat was in mijn een... doel. I'm uh -huh. Het ritme van de kerst.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 Think of how much love you wish to give.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 Happy Holidays! To you. Happy holidays, happy holidays. you see, people really need one another Man, woman, boy, girl, sister and brother We wish to wish happy holidays The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 2 enkele reizen en Annabelle keek even op zij. Ik zei ik heb je gevonden vandaag, ik laat je nooit meer alleen Al reis je door naar Barcelona of Praag, al reis je door naar het eind van de wereld Ik ga met je mee, hey Annabelle, het wordt niets zonder jou Annabel.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 Geniet als ik mijn ogen dicht doe toch nog na de film Is het nog lang niet gedaan Met je lippen op de mijne laat ik je niet gaan Met jouw lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan. Nee, zaterdag nacht na de velen is het nog lang niet gedaan. Met jouw lippen op de mijne laat ik je neven nooit meer gaan. De mijne, laat ik je neuvel. Grote hitte bleef ik in Afrika en trof ik door een borling uur was Mamika. Binnen veertien dagen was ik met u getrouwd. Maar op de brouw door was gebier dat u je dan niet gebruikt. Hey, mama voor het mijn pils. en in bed. Papa voor het niet beils. Miet je in berig, heeft niemand daar. Nou schreeuw ik in het rond <laughs> Mama waar is, pils? ja. is mijn Pils, mijn pilsje ben ik kwijt. Mama ja. waar is mijn Pils, mijn pilsje ben ik kwijt. Heeft niemand aan mijn Pils gezien ik lust er wel een stuk of 10 Mama waar is mijn Pilsje dan, mijn pilsje ben ik kwijt. kweet hey. Mama waar is mijn Pils, A mijn pilsje ben ik kwijt. mama waar is mijn mijnpils, ja. mijn pilsje ben ik kwijt, zeg ik dan niemand aan mijn pels gezien? Je lust er wel een stuk of tien. Mama, voor is mijn pelsje dan? Mijn pelsje, dat ik!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 My place keeps burning, and my thoughts keep turning the pages of memory of time spent with you.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 ik word, ik kom van Op een dag dan word ik miljonair Op een dag dan word ik miljonair Op een dag dan word ik miljonair